Zit van der Linde met het NOS-journaal. Een deal tussen Israël en Hamas blijft ontzettend hard nodig. zodat alle gegijzelden vrijkomen. en humanitaire hulp de bevolking van Gaza bereikt. Premier Rutte heeft dat gezegd. in reactie op de Israëlische operatie vanochtend vroeg. Daarbij werden vier Israëlische gijzelaars bevrijd. Aan de Palestijnse kant werden meer dan 200 mensen gedood, meldt het Palestijnse ministerie van Gezondheid, dat onder gezag staat van Hamas. Aan de Israëlische kant viel één dode. De bevrijdingsactie in Nuseirat, in het midden van de Gazastrook ging gepaard met luchtaanvallen en aanvallen over de grond. Israël spreekt van een gewaagde operatie na een wekenlange voorbereiding. In Eindhoven is een vrouw opgepakt die met een auto een huis heeft geramd. Ze zou dat met opzet hebben gedaan, zeggen ooggetuigen tegen Omroep Brabant. De vrouw werd in de omgeving van het huis aangehouden. Ze krijgt psychische hulp. Nederlandse universiteiten zijn niet van plan de samenwerking met Israëlische instellingen stop te zetten. Vijftien rectoren reageren in een open brief in trouw op de studentenprotesten... Het verbreken van de banden zou volgens de rectoren een inbreuk zijn op de academische vrijheid om te onderzoeken, na te denken en te debatteren. De Poolse tennister Iga Swantek heeft voor de derde keer op rij Roland Garros gewonnen. Ze won de vrouwenfinale vanmiddag in twee sets van de Italiaanse Jasmine Paulini. Het werd 6-2 en 6-1. Het is de vijfde Grand Slam-titel voor Swiatek. Haar tegenstander Paulini stond nooit eerder in een Grand Slam-finale. Morgen wordt in Parijs de finale van het enkel Spel mannen gespeeld tussen Zverev en Alcaraz. Het weer. In het noorden en midden is het bewolkt met af en toe een bui. Maar in het zuiden is het vaker droog en zonnig. Vanavond gaat de wind liggen en klaart het op. Morgen is het droog met flink wat zon en zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Yo, en dat was hij dan, Juanita. Jack, Nick McKenzie. Jack, Jack McKenzie wou ik zeggen. Oh, goed. <laughs> en uh, ja, we gaan even een, een kleine doorstart maken. En dan gaan we zo direct naar de Jeroen. En dat gaan we doen met Jaap en Simon Stokvis. Al het moois. Als zelfs een kind niet meer lacht, als een kind, verdwijnt de zin van het leven. Als zelfs een vogel niet meer zingt in een boom, geen melodieën meer heeft, dan hebben wij voor iets geleefd. Als zelfs de zon niet meer schijnt als de zon, verdwijnt de zin van het leven. Zelfs de liefde niet meer zingt in ons hart Geen melodieën meer heet Dan hebben wij voor niets te Al het moois dat ons in het leven is gegeven Is het waard om naar eerlijkheid te streven Want als de leugen van oprechtheid won meer heeft, dan, dan hebben wij voor niets geleefd. Al het moois dat ons in het leven is gegeven, oh, het is het waard om naar eerlijkheid te streven. Want als de leugen van oprechtheid won, verdwijnt de liefde met de noorderzon. Als zelfs een kind niet meer lacht, als een kind verdwijnt de zin van het leven. Als zelfs een vangel niet meer zingt in een band, geen melodieën meer heeft, dan, dan hebben wij... Zelfs de zon niet meer schijnt Als de zon verkleint De zin van het leven Als zelfs de liefde niet meer zingt In ons hart geen melodieën meer heeft Dan hebben wij voor niets geleefd Dan hebben wij voor niets geleefd Dan hebben wij voor niets Allee. Zo, ja, wie kent hem niet? Jaap en uh, Simon Stokvis van uh, ja, Toen was Geluk Heel Gewoon. En zij hadden het over al het moois. En uh, ja, hier in de studio is hij uh, alweer, alweer aanwezig. Ja, ja, ja gezellig. Ja, dat, dat is niet zo gek van geleden, hè, Jeroen. Nee, van uh, mij Met de single samen. Ja. Jeroen uh, Werdenburg en hier in de studio aan de tolweg Dina Ja, Jeroen, uh, nogmaals welkom. Uh, Dank je wel. Ja, het is, uh, het is niet zo vrolijk weer vandaag, maar... Nee, maar ja, we jij... maken het gewoon vrolijk op de radio, Ja, toch? jij hebt in ieder geval een vrolijke single meegenomen. <laughs> ja, dat toch? zeker. Ja. Hey, en uh, ja, die is getiteld uh, Sinds ik jou ken. Ja. Uh, dat nog eens een, spe, een speciale uh, iets ja, kijk, in je ik leven, heb... of... Uh... Ja, ik heb, uh, ik heb het liedje geschreven uh, met inspiratie van mijn vrouw eigenlijk in mijn hoofd. Ja. Dus uh, uh, ik ging de studio in en ik had zoiets van... ja ik wil, wil eens even kijken of ik daar een mooi, mooi liedje over kan schrijven... van wat er, wat er veranderd is in mijn leven en, en uh, hoe ik daar tegenaan kijk. En eigenlijk binnen anderhalf uur tijd had ik uh, deze tekst al op papier staan. En toen is de producer George Koning die is, uh, met mij uh, gitaarlijnen gaan bedenken. En toen heb ik nog hier en daar wat aan de tekst aangepast... Maar het gaat dus eigenlijk wel over het feit dat ja, ik bepaalde dingen uh, of eigenlijk veel dingen in het leven anders ben gaan inzien sinds ik met mijn huidige vrouw ben. Ja. En um, ja, dat kun je eigenlijk invullen voor iedereen. Want uh, je kan ook een vriend of een vriendin in je omgeving hebben die jou in laat zien dat bepaalde dingen in het leven veel belangrijker zijn dan grote dingen. En uh, dus dat is niet eigenlijk alleen maar uh, geschreven voor één persoon. Maar in mijn geval heb ik het dus geschreven voor mijn vrouw. Maar je kunt het invullen zoals je zo wil. Ja. Hey, en, um, nou ja het, het is dus eigenlijk een, een single die dus uh, bij ieder op het lijf geschreven is. Ja. Om ja, maar zo te noemen. Is, ja, want iedereen heeft wel iemand die, uh, die zeker uh, dingen in zijn of haar leven veranderd heeft. Ja, ja. En... Um, nou, even terug te komen op jouw vorige single. Uh, samen had dat ook iets, uh, eigenlijk een beetje een levenservaring? Uh, of, of... Ja, het is, het, kijk alles wat ik schrijf, dus de meeste nummers schrijf ik dus zelf. Of ik schrijf ze samen met Tony Neef, of uh, ik, ik ben nu ook toevallig bezig met een nummer weer met Douwe, Douwe Bob. Maar um, de meeste nummers die ik schrijf, schrijf ik zelf. En samen... Die had ik samen met Tony Neef geschreven. En dat ging dus eigenlijk over het feit... dat je heel erg moet vertrouwen op jezelf. Maar dat het toch wel leuker is... om samen met mensen dingen te doen. En uh, dat is... Niet helemaal autobiografisch, maar het is wel iets wat, je natuurlijk, wat iedereen wel eens meemaakt. Van ja, oké, okay, je, je, je moet op jezelf vertrouwen. Maar het is veel leuker om samen naar de bioscoop te gaan. Of samen naar, naar, uh, op te staan. Of ja. samen een ontbijtje te eten. Ja, dat ja, is dat is, ja inderdaad. Kijk, het is leuk. Hè? Sport ook. Precies ja, hetzelfde eigenlijk. Precies hetzelfde. Sport is leuk. Je doet het voor jezelf. Maar ja, het is toch altijd leuker als je samen... Uh, ja, de sportzaal betreedt, zeg maar. Ja, precies. En dat, en, en dat, is, dat is er de... bijna bij alles zo, natuurlijk. Ja. Ja. We gaan hem eventjes draaien. De vorige single in Dat je het wel weet Hoe het zal gaan met je leven En lijkt het plaatje compleet Of wat kan jou meer geven Ik had geen enkel bezwaar Toen jij liet zien dat er meer kon zijn Mijn vrijheid liep geen gevaar Het water smaakte gewoon nog steeds naar wijn En je bleef naast me staan We kwamen stap voor stap dichter bij elkaar Er was geen hou meer aan En van het een kwam het ander Echt niet meer Toch na de laatste keer Kreeg ik een onverwacht gevoel Dat ik herkende Samen Ik wil weer samen Ik heb nu bewezen Ik alleen kan alles aan Maar toch heb ik zin Om met z'n tweeën op te staan Samen Ja met jou samen Ik wil Dat mijn hart nu de is een deur open slaat. en dat ik weer verlang en ik jouw liefde binnen laat. Samen. Ik heb weer zin in onzekerheid De vraag hoe het morgen zal zijn Zou jij nog wel van me houden? En we hebben geen idee Gaat dit lukken met ons twee? Maar ik weet nu dat ik altijd Op mij kan bouwen Samen Ik wil weer samen Ik heb nu bewezen Ik alleen kan alles aan Maar toch heb ik zin met z'n tweeën op te staan. Samen ja met jou samen. Ik wil weer samen, ik voel dat mijn hart nu weer zijn deuren openslaat. Dat ik leef verlang in ik jou Ja, heerlijk. Samen. Jeroen Weerenberg hier bij ZFM Entertainer voor You. In de studio live aanwezig aan de Tolweg Tina. Jeroen. Ja, dat is een heerlijke single. Dankjewel. Ja, ik werd wel even gestoord door mijn collega. Maar. Ja, dat <laughs> maakt niet uit hoor. Dat gebeurt. <laughs> hey, maar, uh, ja, ik, heb, ik heb nog eentje voor me staan eigenlijk. Uh, naar huis. Ja. Want dat is een... Uh, die heb je opgenomen. Een clip ook uh, ja. op YouTube te zien. Uh, naar huis. Een uh, specifieke... Uh, Gedachten daarbij? Ja, 100%. Het is, uh, het is een liedje wat ik geschreven heb uh, voor mijn moeder. Die is uh, in 2003 overleden. En uh, ja, de tekst uh, komt echt vanuit mijn hart. Nou, eigenlijk alle teksten wel. Ja. Maar uh, dit, uh, dit heeft wel voor mij een, een speciale lading, ja. ja. Oké, okay, ja. Ja, en... Uh, Draai je hem of zing je hem wel eens? Of, of, of draai je hem wel eens? Ja, ja, ja. Laten, tijdens, uh, tijdens ja. concerten geef ik hem, doe ik hem eigenlijk altijd. Okay. En uh, tijdens optredens doe ik hem niet zo vaak, omdat ja, mensen dan graag gewoon in een feeststemming willen zijn, natuurlijk. Maar bij mijn live concerten, dan wordt hij absoluut doe ik ja, hem daar. Ja, ja want ik, ik zeg altijd ja. We hebben natuurlijk een hele avond feest. Uh, ja, af en toe een lekker rustig nummer ertussen, is ook op zijn plek natuurlijk. Ja, zeker. En uh, alleen het vervelende bij dit liedje is, is dat heel veel mensen altijd gaan huilen. Ja. <laughs> dus ja. Ah, goed, het heeft ook wat. Dat, ja, dat heeft, heeft ook, ook wat. wat ja, ja, ja, ja, Hey, maar, um, Ja, wat. wat, wat uh, hey, we hebben het net al even over gehad. Want je bent um, heel druk bezig. Ja. Um, wat, wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, we zijn nu heel druk bezig met het uh, schrijven van de laatste nummers voor het album. Het album is uh, op twee derde uh, eigenlijk klaar. En het idee is dat uh, voor oktober dat het album, dus uh, voor eind oktober dat het album klaar is. En dan staat er op Stapel dat er ook een albumconcert gegeven gaat worden. Uh, daar zijn we heel druk voor aan het repeteren, heel druk met producties bezig om het album Wat af te krijgen. De, de release is dan ook gelijk op het concert of? Ja. Ja, okay. dat is het idee. Okay. Ja, en daar komt dan wel een single van uit, zeg maar. Dus er komt, uh, deze week, aankomende week, komt er een single uit. Uh, uh, niet uh, naar de of zo, maar die wordt gewoon op Spotify gereleased. Uh, die heet Ik Ben Vrij. En uh, het liedje daarna wordt ook nog uh, soft release. En daarna komt dan de voortrekker voor het album. En dat is dan een single die uitkomt uh, samen met het album. Ja, wat, gaat er ook nog uh, eventueel een, een live album uitkomen? Van, van uh, dat concert? Nou ja, dat, dat zou heel mooi zijn natuurlijk. Ja, wie weet, ik, uh, ik uh, hou alles open. Ja, ja. nou ja, het, het, ik, ik bedoel... Hè. Dat is een heel goed idee, heb ik nog ja. niet eens over nagedacht. <laughs> nou, misschien een uh, live uh, concert, live DVD's. Ja. Ja, ja. Ja. Ik bedoel, uh, DVD's worden nog steeds gedraaid. Dus uh, ja. ja, alles is natuurlijk her en der te plukken. En, uh, ja, ja. Nou, maar ik ga het, ik ga het sowieso, uh, uh, wordt het opgenomen hoor. Dus dat heb ik met het vorige concert ook gedaan. Dat heb ik opgenomen, dat heb ik niet uitgebracht. Maar daar worden wel delen van de live registratie worden dan wel uh, zeg maar op internet gezet. Op Spotify en, en dat soort dingen allemaal. En uh, uh, ja, of het, of het uitkomt weet ik natuurlijk niet. Het hangt er een beetje vanaf. Maar uh, in ieder geval staat het wel om op stapel. Ik heb er heel veel zin in. Oké, okay. nou en dan uh, wachten we op de DVD die uit gaat komen. Ja, daar hou ik je aan. Hè. <laughs> hey, we, gaan, uh, we gaan eventjes uh, ja, naar huis. Prima. Weer zo'n moment. Als ik droom waar jij nu bent Gaan de beelden door mijn hoofd Als een film die mij verdooft Zo'n moment Als ik aan niets anders denk Met rode ogen van verdriet het huilen stopt maar niet Ik smeek de hemel het verborgen paradijs Kom terug, verzacht mijn pijn En blijf heel dicht bij mij Mama, ik wil terug naar huis Dus mama, breng me snel terug naar die tijd Voordat mijn hart nog verder splijt Het is koud, dus mama Waar jij bent, mama? Hoe moet ik leven in de kou? Hoe moet ik leven zonder jou? Weer zo'n moment sinds jij er niet meer bent. Wil ik schreeuwen van verdriet, maar veel woorden heb ik niet. Zo'n moment als ik besef waar jij nu bent.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 I'm oh. en naar huis. Ja, heerlijk nummer Jeroen. Dankjewel. Dankjewel. Hey, uh, we gaan eventjes uh, naar iemand uh, die aan de telefoon hangt. En, en dat is uh, Dubbel Solo. Goedemiddag. Goedemiddag, we hebben van Dubbel Solo. Ja, hoe is het? Ja, we zijn uh, op het moment hartstikke druk. We, zijn, uh, we zitten midden in optreden, opreden. Auw. Ik ik voelde dat de telefoon ook ging. Ik dacht, even een momentje maken. Ah, oké. Okay. Nou, dan zullen we dat snel afhandelen. Het gaat om de nieuwe single, de mooiste momenten. Dat klopt, ja. Ja, een mooi en, nummer, hè? Ja, een mooi nummer. Maar hoe ben je erop gekomen? Nou ja, um, ik, Merjam en ik werken al heel lang uh, samen natuurlijk. En uh, we hebben al hele uh, rotte dingen meegemaakt. Uh, maar ook wel hele mooie, mooie momenten. Ik wou net zeggen, niet alleen de rotte dingen, toch? Nee, dus uh, ja, dan, ga je dat, dan ga je dat allemaal bij elkaar uh, leggen ja. en uh, dan, dan heb je het er samen over en dan, uh, ja, dan bespreek je dat met de producer Martin Sterke. En, uh, en Martin uh, die zei van, dan kan ik uh, iets moois van maken en daar maken we een mooie inhaken van. Dus, ja, ja zo, zo geschieden. Ja, want uh, de, de typetjes en zo, dat, dat doen jullie ook nog? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Die, uh, die doen we er, daarnaast nog bij ook nog, ja. Ah, oké. Okay. Hey, en, uh, nou ja, het is in ieder geval uh, een leuke single geworden. Dankjewel. En uh, ja, wat legt er nog meer in het verschiet? Binnenkort? Ja, ja zeker, ja, uit het, het, het, het, het eind van het jaar dan, dan brengen we weer een nieuwe single uit. Ja. Uh, die wordt uh, helemaal anders als dat, als dat uh, iedereen van ons gewend is. Aha. En, uh, ja, daar uh, gaan we iets speciaals van maken. Dus uh, ja, ik zou zeggen, tot dan hè. Ja, nou, we houden je in de gaten. Of we houden jullie in de gaten, zo moeten we het zeggen. Ja, dat is leuk, dat is leuk. We moeten het toch van de radiozenders hebben, hè? Ja, nou ja, wij moeten het van de muziek hebben, dus. Ja, precies. Nou, en, en dan zijn we er voor elkaar, toch? Ja, daarom. Hé, hey, uh, nou ja, er gaat dus nog wat leuks aankomen en nog wat ja. apart. Uh, jullie zitten nu midden in een optreden. Is het open of besloten? Dit is een soort feestje, een, een 75-jarige verjaardag ergens in een kloekje in de achterhoek. Ah, leuk. Ja. En dan ga, ik, dan ga ik, ja ik wou net zeggen, ga ik je niet langer ophouden. Geef nog even, even door waar, waar ze je kunnen vinden en volgen. Ja, nou ja, tegenwoordig alles staat op Facebook hè, en overal. Maar we hebben een hele mooie website, dat is www.doublesolo.nl. Daar staat alles, alle gegevens van ons op, zowel solo als in, als in duo. En uh, ik zou zeggen, ja, ga ik gewoon een kijkje nemen, dan vind uh, dan je alles. Ah, oké. Okay. Dan ga ik je niet langer ophouden, als jij hem aankondigt, dan ga ik hem draaien. Nou, jij bedankt voor de aandacht van onze single natuurlijk. Graag gedaan. En, uh, lieve mensen, dit is de nieuwe single van Dubbel Solo, De Mooiste Momenten. Hé, hey, dankjewel en een goed weekend en eh. groetjes daar, hè. Dankjewel en groeten. Hoi hoi. Hoi hoi. Wat is er heerlijke Bedienen we allemaal, want daarvoor zijn we hier Zijn de mooiste momenten, die je draagt in je hart Als in een fotolijstje, op dat plekje apart Met een gouden ruimte dat geeft leven meer land.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 Dus maak zo'n momentje, maar bij iedere kans. Dus maak zo'n momentje, maar bij iedere kans. Zo, dat waren ze dan. Dubbel solo. Ja, dat is weer een andere, andere genre als, als waar wij in zitten, Jeroen. Ja, ja, ik zit iets meer in de popkant. Ja. Dus uh, mijn nummers gaan uh, zitten tussen de, pop, ja, tussen de pop en het uh, volks in. En, uh, want ik probeer popmuziek te maken, wel, maar wel over het algemeen met een, met een uh, ja, vrolijk twist erin. En uh, ja, dat beginnen we nu aardig te lukken om daar een, een eigen geluid in te vinden. Dat vind ja. ik heel leuk. Nou, maar dat is ook, uh, dat is ook te horen hè? Ja. Ik bedoel, ja, eh, zeg ik, eh, sommige nummers heb je ja duizend in één. Eh, dat dat dan kun een keer een hele. Feestweek mee vullen. Ja, laat het zo zeggen. En, en ja, dan is het toch wel belangrijk als je daar een, een nummer maakt die, die daar toch wel buiten valt en, en bovenuit steekt, zeg maar. Ja, dat is aan de ene kant is dat belangrijk, want ik vind het ontzettend leuk om, uh, om met muziek bezig te zijn en het uitstuit mezelf te halen. En, en uh, dus gewoon een, echt een eigen geluid te creëren. Dat ja. vind ik echt leuk. Ja. Aan de andere kant maakt dat het ook moeilijker voor bijvoorbeeld optreders, etc. Omdat ja, mensen moeten het leren kennen. En, uh, maar ik weet zeker dat het uiteindelijk komt het bovendrijven. En dat is, dat is het hele idee. Je ja, ja kwaliteit de, blijven geven. Ja, je moet het inderdaad, uh, ja, je moet het overbrengen. Uh, muziek moet je pakken. Ja, en het uh, moet je voelen. Het uh, moet je voelen, inderdaad. Uh, kijk, en als dat lukt, dan heb je het bereikt wat je, wat je moet bereiken, zeg maar. Absoluut, absoluut. Hey, um, even kijken hoor. Uh, sinds ik jou ken, dat is jouw nieuwe single... maar ik heb uh, Blij met jou. Ik ben zo blij met jou. Blij ja. met jou, ja. Ja. <laughs> nou ja, Ik ben ook blij met jou, want hey, anders heb ik geen muziek. Ja, nee, ja, is, ja, is ja, muziek ja. ik ben maar. ook blij met jou, want jij <laughs> draait me. <laughs> hey, maar uh, ja, wat, uh, wat is daar de invulling van? Ja, uh, Blij met jou is, een, is een, uh, een liedje... wat ik ook samen met Tony Neef heb geschreven... En uh, uh, het, gaat, het gaat er eigenlijk over dat je, dat je uh, ja, iemand heel erg waardeert. En dat je het heel erg fijn vindt dat diegene in je omgeving is. En uh, uh, dat je eigenlijk altijd iedereen moet waarderen uh, die in je omgeving zijn. Want het is niet vanzelfsprekend dat uh, uh, mensen met je om willen gaan. Nee. nee dat is nooit, dat is nooit dat, uh, vanzelfsprekend. Nee. nee. Maar sowieso is er is eigenlijk niks vanzelfsprekend. Nee. Alleen we beschouwen sommige dingen als vanzelfsprekend. Ja, precies. Maar ja, als je daar goed over na gaat denken, dan uh, ja, nee, is eigenlijk gewoon niks uh, vanzelfsprekend. Nee, zeker niet. En, uh, het is ook niet vanzelfsprekend dat jij me draait. Het is ook niet vanzelfsprekend dat ik hier mag komen. Het is ook niet vanzelfsprekend dat de mensen nu aan het luisteren zijn. Dat is ja, allemaal, uh, en dat ik, uh, dat ik achter die microfoon sta, ja, precies. Ja, dat is ook niet vanzelfsprekend. <laughs> dus, uh, daar, moet je ook, uh, daar moet je ook wel wat voor doen. Uh, ja, je, zeker. Komt, je, je komt er niet zomaar achter die microfoon, dus... Uh, er gaat ook nog wel een, uh, een commissie aan vooraf. Dus, uh, nee, maar, um, ja, dus, dus uh, blij met jou. We gaan, hem, uh, we gaan hem gewoon lekker even draaien. Zeker doen. Ik was even eentje best oké. Okay. Ik kon doen en laten wat ik wou. Ik hoefde niemand om van me houden zou dus toen jij me wou dacht ik meteen ik moet hier weg maar ik wist niet waarheen ik was gevangen maar mijn angst verdween meteen ik ben zo blij met jou dat ik je bij me hou was hier Het is zo anders dan ik dacht Al zijn we samen, ik voel me vrij Dat had ik nooit verwacht En ik ben gewend aan het idee Als je gaat, dan ga ik met je mee Zoveel dingen zijn veel leuker met z'n tweeën Ik ben zo blij met jou Dat ik je ben Een beetje de dromen. Ja, dat was hij dan. Blijf met jou. ja Heerlijk nummer. Ja. Ik, uh, zeg het, het is inderdaad een beetje een, een, pop, uh, een popnummer. Hè? Ja. Ja, ja. ja, absoluut. Wat uh, zeg ik? Het is eigenlijk een beetje... Ja, je hangt een beetje tussen twee artiesten in. Mm, ja. ja, je noemde net al twee grote uh, namen. Uh, ja, ja, uh, twee grote namen. En, uh, uh, ja, dan denk ik van ja... Het gaat, je gaat de goede kant op, laat ik het zo zeggen. Ja, weet je, ik, ik, ik, heb, uh, ik ben gewoon lekker bezig. En ik, ik maak zoveel mogelijk mijn eigen muziek. Ik laat me niet inspireren door andere artiesten. Ik probeer het echt uit mezelf te halen. Ik probeer het uit mijn producers te halen. Want dat is een heel, zijn hele goede vrienden van mij. En die weten precies wat bij mij past. Ja. En uh, daarna schrijf ik gewoon alles zelf. Of bijna alles zelf. En uh, ben heel nauw betrokken bij elk productieproces. Dus mijn hand zit overal in. Ja. En daarom is het een jas die ik heel goed aan kan, pas, aan kan trekken. En uh, ik vind dat, dat dat is muziek. Je moet muziek over kunnen brengen. En dat is een stukje van jou wat je geeft aan de mensen die het luisteren. Ja, want uh, ik, ik heb hier nog een nummer van jou. Uh, elke dag. Ja. Dat is ook een, een soortgelijke... Uh, ja, zoals ook... als, als, als wat we net hebben gedraaid, zeg maar. Ja, het is ook een, een, een, wel een vrolijk uh, Nederlandstalig popliedje. Heeft het heel erg goed gedaan bij de radio. Moet ik eerlijk zeggen, ook bij jullie. En, ja. en uh, bij al, al jullie collega stations Hij heeft het heel goed gedaan in het land. Op Spotify doet hij het fantastisch nog steeds. Wordt nog veel gedraaid en uh, is gewoon een heel vrolijk uh, zomers liedje met, met wel een poptwist erin. Ja, absoluut. Ja, ja, nou ja, het zonnetje, laten <laughs> laat het even afweten. Ja. ja, maar dat, uh, dat, dat uh, dit liedje uh, zorgt dus, dus, dus wel <laughs> voor de zonnetje. Dus we gaan voor de zon zorg, in ieder geval uh, bij de huiskamers op de radio. Ja. En uh, ja, we gaan gewoon lekker draaien. Uh, kijken, volgens mij moeten we nog iemand uh, zo gaan bellen. Uh, ik, ik, Gezellig. Even kijken. We gaan in ieder geval uh, naar elke dag. Dankjewel. Gezien. Wolken vol met regen, dat is niet wat ik verdien. Nadat je mij verliet, wist ik het even niet. Ik heb mezelf niet verloren, het gaat goed zoals je ziet. Ineens alleen, ben er maar het ging eigenlijk wel vlug. Ik heb mezelf Was. En ook naar wat ik wou. Ik vond mezelf en nu zie ik, ik kan heel goed leven zonder jou. Elke dag word ik wakker met een lach, want ik zie de zon weer. Ja, elke dag. Elke dag? Elke dag. <laughs> elke dag moeten we werken. Ja, ja dat, zit, dat kan niet ja, anders. Nee, ja, daar komen we, ontkomen we niet aan. Hé, hey, um, Kijk, ja, we, ja dat, gaan we, dat gaan we nog halen. Uh, want ik heb er ook nog eentje, de laatste ronde. Ja. De, nee, we gaan gewoon even terug naar de nieuwe single. Want de laatste ronde doen we gewoon voor de laatste. Top. toch Ja, is goed. Hé, hey, um, sinds ik jou ken... Uh, nou ja, je hebt je net al verteld. Hè. Het heeft toch een, een klein beetje een beladen input. Ja, nou ja, het is, het is gewoon een, een beetje autobiografisch. Ja. Uh, mijn vrouw die is een belangrijke inspiratiebron voor mij. En uh, ik vind het ook heerlijk om, uh, om bepaalde dingen te beschrijven. En doordat ik met haar uh, uh, ben gaan hokken. Zoals je het maar zegt. Ja, ja. Um, ben ik dingen echt anders gaan zien? Uh, zij was iemand die het heel belangrijk vond dat de kleine dingen. dat daarop gelet werd. Ja. En niet op de grote dingen alleen maar. En de grote dingen, uh, je kan haar net. zij is net zo blij met een. met een plastic armbandje dan met een gouden armband. Dat, ja, er echt, ja, ja. dat boeit er echt helemaal niks. Ja. En um, dat. dat heeft er wel toe geleid. dat ik ook anders ben gaan denken. Dat ik ook ben gaan inzien van. oh, wacht even. Ik kan tienduizend grote dingen doen. Maar als ik de kleine dingen ga vergeten, ja. dat is dus juist vaak funest. Die. die kleine dingen die veel belangrijker zijn. Ja. Dus ja, geniet van elk moment, geniet van je leven. En geniet van de mooie dingen in het leven, ook al zijn ze nog zo klein. Ja, klopt. Ja, ja en uh, ik zeg altijd, kijk, uh, bijvoorbeeld als je kleine kinderen hebt en zo, weet je wel, dat soort dingen. Ja, ja, dat, ja is, dat, dat is dat, fantastisch. Dat is fantastisch en dat, uh, dat, dat telt, ja, er ja, dat, dat kan niks bovenuit eigenlijk. Laten we nee, het zo zeggen. Zeker niet. Weet je, en, uh, zeker niet. Nou ja, materialisme. Ja, het is leuk hè, dat we het allemaal hebben. Maar uh, ja, zijn we er blij mee? Uh, ik niet. Nee, ja, het, het, is, het is maar materiaal. Ja, het is, het, het, het, het, ja, ik wou net zeggen, het is materiaal. En uh, als stuk is je stuk, nooit ja. weg. Hè. Ja. En uh, ja, dat doe je met bepaalde dingen dus niet. Nee, en bepaalde herinneringen ook niet. Nee, nou ja, herinneringen zeg ik altijd, ja, dat, dat sleep je altijd met je mee, natuurlijk. Het blijft altijd. En, en uh, het zij op een foto, het zij uh, op een cassettebandje, dat kan, nog, uh, kan ook nog iets, iets staan hè, dat je zegt van ja, dat wil ik bewaren. Ja. En dat gooien we op CD of een videoband uh, die we nog hebben uit, uh, uit de uh, verlopen jaren, zeg maar. Ja, dat is ook het grappige van muziek. hè Want, want muziek, iedereen heeft wel een moment... Uh, dat, hij, dat hij of zij in zijn leven uh, koppelt aan een stuk muziek. Ja, klopt. En dat in je herinnering gegrift staat. Ja, ja. En daarom is muziek zo ongelooflijk belangrijk. Dat, dat, dat, dat zal altijd moeten blijven bestaan. Omdat ja, mensen die, die koppelen emoties en gevoel... toch echt aan muziek. En daarom is het zo mooi om muziek te maken. Ja, ja inderdaad. Dat, uh, dat ben ik met je eens. Dat uh, kan ik heel erg uh, beamen. Dus uh, we gaan lekker uh, naar... Uh, Sinds ik jou ken, jouw nieuwe single. Dus uh, jij Tof. mag hem aankondigen. Ja. Nou, hier is dus mijn nieuwe single. Jeroen Weerdenburg met... Sinds ik jou ken, op Zandvoort FM. diep in mijn gedachten Ik haat niet door dat ik op jou heb zitten wachten En door jou kan ik eindelijk weer lachen Door jou concreet van slag dacht ik het wel te weten Maar door jou kan ik alles weer vergeten Ik zie nu in dat ik weer durf te leven door jou Sinds ik jou ken gaat het zo verbeteren. Sinds ik jou ken ik ben ik zeker sinds ik jou ken, yeah, yeah. sinds ik jou ken, sinds ik jou ken. Mijn leven zonder zorgen, sinds ik jou ken. Geloof ik weer in morgen, sinds ik jou ken, yeah, yeah. sinds ik jou ken. Je daagt me uit, Geef kleur aan al mijn duim. Je geeft me meer dan ik ooit had durven vragen. Ik zie nu in dat de kleine dingen tellen door jou. Ik had nooit gedacht dat ik bij jou zou scoren. Al zeg ik niets, toch lijk je mij te horen. Mijn hart staat open en ik voel me nu bevrijd door jou. Sinds ik jou ken gaat het zo beter. Sinds ik jou ken durf ik en ben ik zeker. Sinds ik jou ken. Ken. Geloof ik weer in morgen, zie ik jou ken Sinds ik jou ken Door jou Door jou Door jou Gaat het zoveel beter zie ik jou ken Durf ik en ben ik zeker Sinds ik jou ken, yeah, yeah. sinds ik jou ken, sinds ik jou ken, mijn leven zonder zorgen, sinds ik jou ken, verlang ik weer naar morgen, sinds ik jou ken, yeah, yeah. Sinds, ik jou ken. sinds ik jou ken, sinds ik jou ken. Sinds ik jou ken, ja heerlijk ja dus ook weer een ja, heerlijke uh, ja, pop, pop, popnummer. ja weer poppy ja het ja. is weer een lekker poppy inderdaad ja ik hou ervan klinkt ja, klinkt ook weer anders maar een lekker poppy maar ja. Ja, maar goed uh, wij weten wat we bedoelen ja zeker het gaat over het liedje ja ja hey, blij met jou uh, nou ja uh, wat uh, wat uh, of was je, uh, Sinds ik jou ken, uh, samen uh, elke dag, uh, we hebben er nog eentje over, de laatste ronde, ja. en die gaan we dan uh, zo draaien. Uh, nou ja, je bent met een hoop dingen bezig, uh, Leg er nog meer in het verschiet, uh, dat je zegt van, uh, dat, uh, dat ga ik volgend jaar, uh, wil ik dat gaan doen, of... of heb je iets op de plank leggen dat je zegt van... ja, dat wil ik toch ooit een keer gaan doen? Nou ja, kijk, sowieso wil ik dus uh, een live concert gaan geven in, uh, dat, dat, met het album. Daar heb ik heel veel zin in. Uh, met een live band en dan uh, puur op eigen naam. En dan met wat, wat gastartiesten die uh, bij mij komen optreden. Um, en in het aankomend jaar uh, uh, wil ik gewoon eigenlijk bezig gaan met mijn derde album... Dat is het idee. Ik heb nu twee albums uit. Tenminste, als dit album uitkomt, is het tweede album klaar. Ja. En dan gaan we rustig verder met het derde album. En ik blijf toch gewoon lekker muziek maken. En dat is uiteindelijk wat ik ongelooflijk leuk vind. En ik vind het ongelooflijk eervol dat ik uitgenodigd word voor interviews. Dat ik hier mag zijn. Dat ik uh, bij collega-artiesten of bij collega stations mag komen. Dat ik uh, uh, daar die interviews heb. Dat ze mijn nummers draaien. Dat jullie mijn nummer draaien. En... Ja, dat is eigenlijk voor mij het allerbelangrijkste. En dat maakt mijn leven echt een stuk gelukkiger. Ja. Zonder dat ik, zou dat, ik zou niet zonder kunnen. Nee, maar goed, nee. ik zeg altijd, wij kunnen niet draaien zonder muziek natuurlijk. Nee, maar... Uh, we hebben elkaar altijd nodig, laten we ja. het zo zeggen. Maar ik zou, ik zou echt, uh, want ik, ik heb natuurlijk ook gewoon mijn eigen werk daarnaast. Ja. En, en ik, ik hoef niet te leven van de muziek. Het is echt dat ik uh, mijn hart en ziel in de muziek leg... Uh, omdat ik, ja, ik kan doen wat ik wil. Want ik, ja. ik hoef er niet van te leven. en nee. Natuurlijk hoop ik dat uiteindelijk die muziek een doorslaand succes gaat worden. En dat ik mijn andere werk iets minder kan doen. En meer muziek kan gaan maken. Uh, dat is uiteindelijk natuurlijk wel mijn beoogde doel. Maar het is niet noodzakelijk. Ik kan, ik kan ook gewoon lekker zo doorgaan. En dan lekker muziek maken. Uitnodigingen voor uh, interviews. Af en toe optreden. Ja, ja. Dan ben ik helemaal gelukkig. ja. ja. Want uh, ja, je, je vrouw, je vriendin, uh, is dat ook gelukkig mee? Of uh, ja, oh, dat je ja, altijd ja. van huis bent? Dat, uh... Nou de, ja, wij, kijk, wij werken in dezelfde sportschool. Dus, dus wij zien elkaar best wel veel. Okay. En uh, we hebben gewoon een eigen bedrijf. Dus wij, ja, we zijn eigenlijk heel veel bij elkaar. Dus ja, het gebeurt af en toe wel dat ik een hele avond weg ben... of een hele nacht weg ben, omdat ja. ik gewoon aan het optreden ben... of, of onderweg ben. Maar uh, zoals bijvoorbeeld, bijna elke vrijdag zit ik vanaf... Uh, smorgels zit ik in de studio en dan kom ik s'avonds, laat, kom ik pas binnen... Maar dat maakt helemaal niks uit, want ja. Wij, ja, wij laten elkaar daar heel erg in vrij. Ja. We kunnen gewoon doen wat we willen. Ah, ja, dat is het belangrijkste, inderdaad. Ja. De uh, sportschool is dat. Uh, waar is dat? Uh, dat is uh, in Amsterdam. Tegenover de Rai hebben wij een sportschool zitten. Uh, en je hebt een hele grote keten die het Sport City. Dat is een samenwerkingsverband uh, uh, met ons. Okay. Dus wij hebben, wij hebben onze eigen sportschool uh, binnen Sport City. Ja, ja, ja. het is uh, een soort franchise. Uh, nee, nee, nee. Heet. het is, is echt een helemaal een okay. eigen bedrijf. Okay. Ja. Hey, um, ja. We gaan hem, denk ik, draaien. Ja, de laatste ronde. De laatste ronde, ja. En heb je nog wat op je bucketlist staan? Op mijn bucketlist. Ik heb nog heel veel dingen op mijn bucketlist daar eigenlijk die ik nog niet gedaan heb. Ik zou absoluut een keer naar Cuba willen. Cuba lijkt me echt ongelooflijk mooi. Ik hou van al die oude auto's en die jaren 50. Dat vind ik geweldig. Zelfs de Buuk van Elvis Presley. Ja, precies. Ja. Nou, oh, maar rijdt hij daar nog. Ja, die rijdt er volgens mij nog rond. Dus uh, nee, maar dat, dat is, dat is uh, iets wat ik heel leuk vind. Ja, ja. Nou, toevallig, to, toevallig uh, is er een collega van mij, uh, het werk wat ik hiernaast doe, die is, die is pas van huis daar naartoe. Zo. Dus uh, ja, dat, uh, ja, grote stap. Ja, dat is een hele grote stap. Ja, een hele grote stap, inderdaad. Ja, maar... Zo groot ga ik hem niet maken hoor. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Ja, maar hij we, we werkt nog wel voor het bedrijf en we spreken maar eigenlijk regelmatig. Dus, maar ja, het is behoorlijk warm, zo nu en dan. Ja, dat, dat geloof ik heel graag, ja. ja het het schijnt echt heel mooi te zijn. Je kan met dolfijnen en noem maar op en, en, ja. en uh, walvissen die daar voor de kust komen. Nou, uh... ja, het, is, het, is uh, het is een land wat, wat uh, vele gezichten kent. Hè? Ja. Ja. Dus het is, de ene is pracht en praal. en ja, aan de andere kant is het armoede en, ja, en dat sowieso een trieste waar. aanblik, zeg maar. Ja. Dus ja, het is een, een land met een hoop gezichten. Ja, en, maar helaas is deze wereld op dit moment een, een wereld met een hele hoop gezichten. En dat is, uh, dat is de andere kant van de medaille. Uh, dat, ja, dat is dan weer, uh, er gebeurt zoveel rottigheid in de wereld, dat ik ja. echt hoop, echt met al, heel mijn hart, dat het, uh, dat het heel snel is afgelopen. Ja, is, ja mensen, we zitten in een tijd dat mensen elkaar niks begunnen, laten we het zo zeggen. Ja, precies. en uh, ja, uh, Mensen moeten stoppen met zich af te vragen van uh, waar betaalt hij de huur van. Ja, dat is, dat is helemaal niet belangrijk. Dat is niet belangrijk. ik bedoel uh, Dan kom je weer op die kleine dingen. Hè? Ja, inderdaad. En dan heb ik zoiets van, ja, je ziet de buurman steeds uh, ieder weekend naar binnen gaan met een kratje bier. Zou het alcoholist zijn? Weet je wel, dat soort dingen. Dan heb ik zoiets van, kijk naar jezelf en dan heb je al genoeg ja en uh, laat die man lekker een pilsje drinken als hij daar een pilsje als hij daar een heeft uh, Absoluut. Je, en, uh, leven laten leven ja inderdaad en, en ja. die periode ja uh, die is er ooit geweest en uh, dan praat ik over uh, nou ja toch wel een beetje jaren 70, jaren 80. ja en daarna de, begon de, het toen, toen ja toen begon het eigenlijk een beetje af te takelen en, ja. Uh, ja waar dat dan leg, uh, geen idee Nee, maar ja, dat is, dat, ik denk dat het gewoon deze huidige tijd en ook met alle oorlogen en noem maar op die allemaal in de wereld aan de hand zijn. Ja. Ik hoop echt, echt met heel mijn hart dat het gewoon binnenkort is afgelopen. En dat iedereen weer gewoon lekker met, in vrede met elkaar kan lezen. Ja, en uh, dat de, de landen ook uh, een beetje de handen in elkaar zijn, uh, slaan. En uh, ja. zeggen van nou ja, we gaan Laat er weer van er van allemaal maken. opbouwen en we gaan er wat van maken inderdaad. Ja, precies. Maar ja, dat uh, moeten we nog gaan ik, dingen. Ik vrees een tijdje uh, uh, moeten afwachten. Dat denk ik ook. Dus. Hé hey Jeroen, uh, we gaan hem even draaien. En uh, de laatste ronde. Yes. Er is een tijd van komen. En er is een tijd van gaan. Gezelligheid met vrienden. De muziek die staat hier aan. De sfeer is hier geweldig. Je moet hier zijn geweest We hangen in de lampen Het is hier één groot feest Dit is de laatste ronde De lichten zijn al aan De tijd is gekomen Ja we moeten nu echt gaan We willen nog niet stoppen Mogen wij nog even door Een allerlaatste ronde Zingt de hele kroeg in koor De parma roept de laatste en hopelijk zijn jullie er de volgende weer bij Dit is de laatste ronde, geen tijd om stil te staan De tent op zijn kop, nee we willen nog niet gaan Dit is het mooiste feest Waar we ooit zijn geweest Iedereen voelt zich hier blij Maar het gaat zo snel voorbij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 Wij nog even door. Eén allerlaatste ronde, zingt de hele kroeg in koor. De barman roept de laatste, dan is het echt voorbij. En hopelijk zijn jullie er de volgende weer bij. Dit is de laatste ronde, geen tijd om stil te staan. De tent staat op zijn kop, nee we willen nog niet gaan. Dit is de laatste ronde, de lichten.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 Ja, ja, ja. We, we kunnen het niet uh, mooier maken als dat is. Hè? Nee, het is afgelopen. Ja. <laughs> maar in ieder geval gaan we nog een hoop van je horen, hoop ik. Ja, dat, dat hoop ik ook. En uh, ja, we gaan ja, hopelijk ook nog wat, wat vaker terugzien. Ik, uh, ik hou me aanbevolen en het is altijd gezellig om bij jullie te komen. Dus uh, ja, ik hou me echt aanbevolen. Ja, ja voor mij heb ik je ooit nog eens koffie beloofd. Maar, uh... Ja, maar uh, die hoop <laughs> heb ik al opgegeven. Ja, dat, is, <laughs> dat is helemaal ja, goed. De, de, de buffet hier voor jou is al naar huis. <laughs> nee, dat is niet meer hoor. Nee, maar goed, uh, ja, we, we kijken uit. In ieder geval naar je, je live-concert, inderdaad. Uh, je release en uh, dat soort dingen. Uh, ik hou jullie zeker op de hoogte. Ja, en Dennis ook trouwens. Ja, we blijven, we blijven nieuwsgierig. En uh, ja, ja ik, ik krijg het van Dennis sowieso te horen. Ja. En uh, mocht je iets hebben. Uh, horen. graag van je natuurlijk. Nou, Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het leuke interview. Ja, graag Zoals gedaan. Geworlijk. En ja. uh, dat jullie de tijd nemen voor mij en, en dat jullie het me willen draaien. Geweldig, dank je wel. Graag gedaan. En uh, hopelijk tot de volgende keer. Thanks man. Hi. Hoi. Hoi. Dit is het mooiste feest Waar we ooit zijn geweest